Ook met buien. In de loop van de avond minder buien. Morgen veel wind en regen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journal.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 a dream. Ik vind het erg leuk eh, om hier te mogen zingen. Zandvoort, altijd leuk aan de zee. Het volgende nummer, eh, even kijken. Het is een Nederlandstalig nummer. En jullie kennen het was allemaal, want dat is Hartslag. ook eens voor neer, ik ben de weg weer kwijt als je naar me kijkt en graag. is er een dochter in de zaal, wat mijn hartslag gaat velen veel te snel als je naast me staat, zacht. Staat zacht tegen me.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 of steel, made of stone.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 Gaat u allemaal terug horen op de radio. Ja, we hebben ook kaarten van jou gekregen yes, voor het, uh, het uh, Pleinfestival in Leiden. Plein Onder andere Walter Kroes, Django Wagner. Uh, Jeffrey van Vliet. Een aantal uh, leuke artiesten.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 We zijn alweer aan het einde gekomen, hè? We zijn nog bijna, bijna aan het einde gekomen, maar... Ja, wat zei Pascal vroeger altijd, toen hij nog bij oh, de uitzendingen... ja, was? Nou, er is een tijd van komen, er is een ja. tijd van gaan... En die tijd van, van komen is nu gekomen, of zo. <laughs> Maakt helemaal niet uit. Maakt niet uit, Dames en heren, we gaan die microfoon even overgeven. Praat jij even lekker verder, daar ben je zo goed in? Ja ja, ja, ja, ja, ja, want we hebben weer een spetterend optreden hebben we klaarstaan. Laatste act van, uh, ja, van deze middag eigenlijk, ja, van CFFM Zomertour. Klopt.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 Dames en heren, we gaan onze nieuwe single even promoten. En er mag wel gedanst worden, Dan gaat hij met z'n allen. Here we go! Oh, mijn en de zonnetje begint meteen te schijnen. Wat wil je nog meer? Heerlijk, hè? De, de Zomertintels. Je houdt me met je blik gevallen En kust dan alle woorden Je vult mijn leven met verlangen Want alles wat je zegt, is echt Of niet soms En onze band is ontbreed Zo'n vond, gaat ie Oh, mijn hart loopt over door jou En je had die flessen, Naar mijn hart die luisteren. Oh, mijn hart In elke schelboer ik je stem, of ik dicht bij je ben. De tintels in je woorden, die ik steeds opnieuw wil horen. Eén moment met jou, en het regent zonneschijn. Wil je met mijn hart verwarmen, kom maar lekker in mijn armen. Ik wil maar één ding, en dat is altijd bij je zijn.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 En je haalt die fluistert, na mijn hart die luistert, oh mijn hart over voor jou. In elke schel hoor ik je stem, of ik dicht bij je ben. De tintels in je borden, die ik steeds opnieuw wil horen. Een moment met jou en het regen zonneschijn, wil je met mijn hart. Maar kom maar lekker in mijn armen. Ik wil maar één ding en daar is altijd bij je zijn. Mm. Waar kan ik je vinden? Is zandvoort? Mm. In mijn dromen ben je echt. Oh uh! mijn hart nog over twee jaar. En je hand die fluistert. Naar mijn hart die luistert, oh mijn hart loopt over voor jou. In elke schelp hoor ik je stem, of ik dicht bij je ben. Oh mijn hart loopt over voor jou, oh mijn hart loopt over van jou en mijn hart die luistert naar je hart die fluistert. Oh. Ja, naar oh, mijn hart die luistert, hart. Oké, is dat niet zo'n van woord? Mijn hart loopt over voor Zandvoort, of niet soms? In elke schelp hoor ik je stem, of ik dicht bij je ben. Oké, okay. dames en heren, dank u wel. Onze dank nieuwe, nieuwe wel. single. Het gaat als een trein, he je met onze nieuwe ja, single. Goed, Volgende week staan we bij de sterren.nl. Gaan we ja, live op televisie. Tenminste, een playback is het tegenwoordig. Maar nou dames heren? en heren, zijn we een beetje ledig hier in Zandvoort, of niet?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 get down on it. So how you gonna do it if you really don't wanna dance? But standing on the wall. But you back off, the wall. Tell me. So how you gonna do it if you really don't wanna dance? But standing on the wall. Okay, so go so to all on. Are all the right side of the wall. here. Get down get on it. Come on, yeah. Get down on do it. you really want it? Get down on you got on, on, on, on, on it. Get down on it. Come on, yeah.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 I'm gonna get down on it. So, oh, oh, yeah yeah me yeah Ja komt zo meteen nog yeah. wegscheuren. Hè? Ja, ongelooflijk inderdaad. Ja, in het je in Muiden. Ja, het is gelukkig niet zo ver. Dat scheelt weer. Nee, dat scheelt. Nee. Uh, twintig minuutjes komt helemaal goed. Over het uh, strand zo uh, krijgen we, als we. Ja toch? Volgens mij is het kostte weg of niet. Ja. <laughs> nou, oké, okay. schoenen uit, sokken uit, en we gaan lopen. Okay. Doe maar niet, dit. Doe maar niet. Het is geen uh, geen nee, nee, is geen op nee. Hoe lang maken jullie al samen muziek? Uh, 19 jaar al. We zijn 19 jaar, jaar, jaar. Ja, ongelooflijk. Okay. hè? Wat gaat die tijd toch snel, dames en heren, vindt u niet?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 Maar als je een beetje solo in je nummers geeft op het talige gebied, ja, dan is het toch hetzelfde? Lijkt mij dan? Ja, ja klopt. Ja. Hey uh, Joey, uh, alles goed? Um, <laughs> verder, uh, goed, verder uh, ja, jullie uh, singles zijn jullie nu flink aan het promoten. Je zegt al, ik zeg van, ik zijn absoluut. nu op tv bij uh, sterren.nl. Ja, dat klopt. Gaan ja. er nog meer tv-optredens komen? Nou, we hopen het in ieder geval wel. Want uh, zover het nu gaat, gaat het hartstikke goed met, uh, met de single.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 Volgende week wordt uh, deze opname helemaal uitgezonden op CFM Zandvoort. Uh, van 5 tot 7 op, uh, op zaterdag. Ja. En uh, dan uh, kan u zeker luisteren op www.zfmsandvoort.nl of gewoon 106.9 FM hier in Zandvoort. Yes. Rudy, heb je het naar je nice zin gehad? Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad. Leuke optreders gezien, leuke mensen in het publiek. Ik heb ervan gehad. Oké, okay. zullen we de muziek maar even instarten? Doen we dat. Dames en heren, doen we de handjes de lucht in. En we gaan eerst even klappen.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 We zullen on-air defense het kunstsysteem presenteren. En we hopen echt dat er weer heel veel talenten rond. Uh, in ieder geval komen hier op de muziekpavioen. Ja dat komt helemaal goed. Dus kom gerust daarheen. Het wordt een spetterend feest. Nice Volgende week zijn wij natuurlijk live op de radio. Van 5 tot 7 op zaterdag. CFM 106.9. www.zfmzandvoort.nl. Bedankt voor uw komst. En wie weet tot ziens ergens anders. Dankjewel. Hoi. Nice Dankjewel.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 Zichloze dag, de donkere wolken trekken om je heen. Je bent op zoek naar mogelijkheden, hebt genoeg van tegenslag. Door al je zorgen zit je er compleet doorheen.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 For heb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 Ja, ik, ik ken het gevoel een beetje. Als, als het een vo voordat, het een, voordat het gaat beginnen een week van, van tevoren ben je echt zo zenuwachtig. Want ja. is alles wel geregeld? Ja. Maar als ik heb gezien hoe keihard jullie hebben gewerkt, kan het niet anders, denk ik. Ja, ja het begint nu ook echt op te spelen, hoor.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 Ja, je, je, er, zijn er, natuurlijk een, er is in ieder geval een heel grote catwalk met modellen. Er komen top-dj's optreden. Ja. Zo, zo op het feest zelf. Wie komen er optreden in die voor uh, Raimundo, Robert Feelgood, Niels 360, Jani en DNL. en uh, Dat zijn vijf grote jongens. Uh, nou, Reek en iedereen hier van, vanuit Zandvoort. Die heeft een ja. vastavond ook in de escape elke zaterdag. Dus uh, ja, het, het, het, het wordt een, een, een mix van...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 Ja, en drie dat is maal. gewoon 350 uh, euro waard. Uh, en dat drie keer, hè? Drie maal, ja. Sowieso. Zo, zo, zo. Ja, heel gaaf. En, uh, en dat is heel leuk, want dan uh, je gaat je dus in een, in een heel mooi sportwagen uh, naast een topcoureur zitten. En je doet dan dus een rondje circuit. En, ja. Ja. hartstikke is toch heel, heel, heel mooi, leuk om, de, om de, als je daar een liefhebber van bent, om dat mee te maken. Ja, nou, ook twee make-overs natuurlijk van kapsalon Haar. Ja. Een dinner, um, dinner bij de. Uh, bij de lachende zeerover, ja, zes die neemt. Ja. dit keer niet bij de, bij, in de halve straat. <laughs> die, oh, nee, uh, nee. die houdt vol. Maar uh, bij uh, natuurlijk uh, het, het strand, hè, bij de rotonde. Ja, en, een filler, uh, fillerbehandeling. Ja. Voor te waarde van 550 euro. We hebben vier keer tas van Ariane Inde. Te waarde van 250 euro. Die we hebben twee VIP-kaarten voor het circuit. Uh, zit je in de box. Dan word je uh, helemaal in de watten gelegd. En, en de hoofdprijs. Uh, de botoxbehandeling. Ja. 100 euro. Hè? Ja, zo mooi is het even leuk om het uh, precies gaat gebeuren. Dus om vijf uur, bij de, uh, met muziek uh, vanaf vijf uur, uh, rond een uur of zes, gaat uh, Robin, die gaat lekker kokkerellen. Die uh, zet de barbecue aan. Om zeven uur dan uh, is de show. De catwalk. Ja. Outfits, heel gaaf. Heel een chic. een soort pizza-poessen. Maar dan... Nah, uh, niet de ordinair. Gewoon mooi. chic een beetje beest uitdagen, dat je gewoon even eh, zo, weet je, dat je er gewoon... En om half tien, tien uur om, uh, ja. de dame in het dorp rondlopen. Dus dan wordt gewoon een gehele groot mogelijk bedrag binnen. Gratis. Gratis. Heel veel, uh, dat is mooi. We hebben dus uh, met die vijf euro om een mooi prijs met een goede doel. Uh, nou, jij bent nog drie PR-mensen nu. Alle tv-stationen vol. Maar uh, hele mooie Jaguar op het platform. En een Range Rover. Een oh, Range Rover die komt... En ja, uh, dan hebben we alles geteld. En local burgemeester. Hey, dat, dat, dat, Niet bekend, dat beschikbaar. Uh, we hebben BN'ers. Uh, dus, dus die zijn sowieso aanwezig om de uh, check met uh, het boven het, het te overhandigen met zo'n bank. Heel gaaf. En uh, uh, hebben gedaan. Vip-feest. Uh, ja. Want wij kunnen natuurlijk. We gaan genieten. We gaan leuk. Zolang mensen dus die aan dit event actief.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 Geweldig zijn. Ja, of geweldig gewoon zijn. bij die mooie bij meiden. Even 100 euro tussen de borsten. En dan uh, komt het heel goed. <laughs> nee, ja. nee, nee. Maar, maar in ieder geval. Nee, het ja. is heel erg belangrijk om dit goede doel uh, te steunen. En uh, dat doen, hebben wij nu ook uh, bijna zes weken gedaan. Hier op CFM. Hè? Uh, ja, volgende week uh, ben jij er niet. Nee.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 Words of romance are a thrill Words are stupid, words are fun Words can put you on the run More fresh, more sushi, more quele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 Het aantal ziekenhuisopnames van GHB-gebruikers blijft toenemen. Vorig jaar werden er 1200 mensen in het ziekenhuis behandeld, 200 meer dan het jaar ervoor. Het blijkt uit cijfers van de Stichting Consumentenveiligheid. Veel gebruikers moesten een aantal dagen worden opgenomen. De party kan onder meer leiden tot bewusteloosheid, duizelingen en ademhalingsproblemen. De politie in Rotterdam heeft een man van 19 aangehouden omdat hij een vriend van 17 zou hebben vergiftigd. De jongen raakte gewond in zijn keel en slokdarm toen de vrienden bier stonden te drinken. In het flesje bier waar hij uit dronk bleek een bijtende stof te zitten. De man van 19 wordt ervan verdacht dat hij die erin heeft gedaan.